We beginnen de les 42 van Pri ets Chaim. Pagina 13, onderaan de regel 36. Naar de punt. We kennen dat de primitie van de Jetsera Зейфендертах. Ленецах, Годы, Иису, Дебрия. Вазна, Саидцера, Моасия. Шалу, Хитсонит, Шельгимир, Ришону, Дебрия, Лемалхут. Ахтендертах, Дебрия. Винитмата, Коли, Azmi meila nimschach orle assiya. Walu hitsonit gimelisch onode assiya etzel negen en dertig pnimit. Zes en dertig. Wie is. Gewansha lubnimit, aangezien het inwendige van de drie eerste van de Yitzhira zijn opgestegen, 37, naar de netza god Jesot van de Priya, We azen dan, na Saït Sirach is Yitzera geworden, net zoals Asiya, dat, uh, waar, be, dat, uh, daar het uitwendige van de drie eersten zijn opgestegen naar de yitzera, naar de Malchut, van de Yetzera, sorry, naar de Malchut, van de Bria. We niet maat, 38 jetzera, en de hele Yetzera is verminderd, as me meelanim shachor la siya, dan... Uh, vanzelfsprekend is het dat het licht van de SCA is doorgetrokken en dat de drie uitwendige van de drie eerste van de, uh, de drie uitwendige eerste van de ACA zijn opgestegen naar de naar het inwendige. Het kan verwarrend lijken. Het is, het is niet, niet verwarrend, maar het kan wel, de eerste keer natuurlijk is het, als men dat hoort, is het wel, het lijkt wel technisch. Maar het is niet zo, het is steeds fijne knepjes te leren, van hoe het lagere steekt op naar een hogere, dat is wat we leren. Daar gaat het om, steeds in dat soort passages waarin jij niet zo kan volgen precies, maar je wel, ziet wel dat het lager, die stijgt naar hoger, alleen detail, hoe, details, hoe moet het, hoe gaat het, dan van binnen maak je een, een, een, een intentie, <coughs> dat jij daardoor zelf ook opstijgt naar hoger. Ja, dat dit een... Uh, interactie is blijft bij tussen jou en wat je leest en hoort en innerlijke bewegingen moet, moet, maak je dan van binnen dus niet van een niveau blijven uit het niveau dat je ziet hier in deze wereld en dat jij dat hoort en probeert vanuit je eigen verstand begrepen maar jij, jij doet mee je gaat mee naar het land, van een land naar een ander, van Asia naar JETSERA, van JETSERA naar Briya van binnen die bewegingen maken. 39. Niemca gimme Rishonod de Asia chitsoniot opniemiot de netza de JETSERA. We as geset gvura tuferit de Gochma, en dan een af, en weet niet wat voor, wat is dat voor een afkorting, uh, bed, hier in deze plaats, dan zullen we zien. Um, neemt zei dus dat de drie eerste van de Assia zijn op, de, op de, het uitwendige en het inwendige van de netzer God Jesod van de Jetsera. En dan is de gesed voor een die de te van de Assia, bamakom ma we op de plaats van de hoogma, eh. En zat zat het bed, dat ik weet niet wat ik bedoel daarmee. We zullen zien. We net zeggen, je soort bij mijn kom, gaat Zie je dat? Omdat de komers in punten zijn gezet. Zoals uh, ik steeds al uh, beklaagde mee. En dat is allemaal fout wat ze, wat ze doen. Daarom uh, onbegrijpelijk wat ze doen. Bamakom, ehm, uh, bin, eh, uh, uh, Gewoon, eh, uh, hij schreef zo in plaats van afge afgekort te hebben, gochma ged... Bet Dalet, hij schrijft zo voluit, Chogma, en dan Bamakom, op de plaats van Chogma, en dan apart zet hij dan nog, de afkorting, eh, Bina en Daad. See? Dat is een ongebruikelijke afkorting, en daarom is het, eh, ver verwarring. Dus zij zijn dan, een gesed, gora en tjufered, van de stegen op naar de plaats van de Chogma Bina en Daad. Dus naar de drie eerste punt. We net zo goed is zo, we komen, gegaat punt. En de net zo is zo, zijn op de plaats van de gegaat, dus naar het middenstuk zijn gestegen. We gaan bij het zeer. Kachalup neemt gebouwd. oh hier staat het goed de uh, Vibriaan. De volkhe nepachina de echte reichel anetza god iso de atselud. A znaasa bria gamken kynjan je tira. Va je tira gamken aloh i tsonid hochma bina da atsela lemakom tvei anetza god iso de bria etselpnivit. De volkhe nepachina de reichel fertach nadu tvei dupunt. We gaan bij Jocer, en zo is het ook bij dat stukje gebed, Jocer, kashalu, wanneer het inwendige van Chabad, hier schrijft u het goed, hier, Chochmabina Adad, En na het laatste woord van de regel 40, wanneer het inwendige van de Chabad van de briah de volgende pagina, de eerste regel, Stegen op naar de netzach hodje sod van de atzilut. De regel 1. Was na gamken keynian yitzera en dan worde brija net eveneens net zo als yitzera. En de yitzera gamken eveneens steegt op. Hitsonit, hochmabina, dachla. Het uitwendige van de gochma bina en daad van haar. Stegen op, de regel 2, zeg naar de plaats van de netzer, God jesot van de Het Etzer primit naar het inwendige daarvan. Punt. We sira het zera, Bamakom Chabad en de Hagad. Gesset Goratje Veret van de Jetsira steekt op naar de plaats van Gogma, Bina en Daad. Dat is een normale afkorting in de regel 2. Voor het laatste het woord, het vierde woord voor het einde van de regel. Gogma, Bina, Daad, Get, Bed, dubbele apostrof, Daad. Venetse godjes, Sode, Drie, Bamakom, Gesset je Veret. וכן בתפילת יודחי, יודחת שאולין פנימית חוכמה בינה דעת דה הצילות יותר למעלה. אז פיר נתוסף אור בבריה על דרך הדיסקר עלה. תוי נעדלת תפונט, אין נצחות יסות, אין נצחות יסות. Stegen op naar de plaats van de Ges, het Gwora en de Tjeveret. 3. Wegen, Batfilat, Iud, Ged, en ook, zo is ook in het gebed van 18, oftewel het staand gebed, dat daar is ook stegen op het inwendige van de Gochma, Bina en daad van de Atzilut nog hoger, als uh, vier, niet osef, or, zeven bria, dan wordt aan de bria het licht een licht toegevoegd. Eiderach zoals het genoemd werd, bovenaan. Zes. Het komt allemaal in orde. Wat we hebben genoeg uh, gehoord van hem, het is allemaal zie het is niet moeilijk, het is alleen vereist een beetje aandacht, volledige concentratie, niet afgeleid te worden, en goed kijken, wat steekt waar naartoe, en het zal allemaal wel leren, nog alleen maar in, in, in, algemeen, in het algemeen, in, in algemene termen, straks alles komt uitvoerig, tot helderheid, alles, komt wel op zijn plaats, zes. Schaaradvila, perke zijn, de poort van het gebed. Perk 7. Zie je hoe, hoe, hoe hij dat ingedeeld had, zijn boeken, Arie, de poort van het gebed. De, de poort van het gebed betekent de opening naar het gebed, de opening van het, waar een gebed langskomt, omhoog, als man, dat is wat wij ook door deze studie, wat wij doen nu, ook in Priets, Prietschaim, dat wij creëren, als het ware, bij ons, de juiste opening van het gebed, dat het ongehinderd zal Gaan omhoog. En dan weer terug. Eh, het licht van boven komt. De vulling van ons gebed. Komt van boven naar beneden. Zo is de wereld geschapen. Zo op deze manier. De mens communiceert met het hogere. De mens ontvangt. Eh, levenskracht. Zijn levenskracht van boven. Op deze manier. Door. Zo is het ingesteld van boven. Op deze manier. De mens doet omhoog zijn krachten, vert, vertrouwt zijn ziel aan de hogere en van de hogere ontvangt opluchting, eh, levenskracht, energieën, en, enzovoort. 7. In Jan Kalut zorgat fila bij klalutea. Maar in het aspect van het totaal, het totale aspect van de behoefte van het gebed, let op. In haar geheel. Maar, na, wat is er, hoe zit het ermee? Het laatste woord is twee, twee woorden, twee delen moet je samenvoegen. aan aien, nun, is toch moet je toevoegen aan. Jud Jud Nun Hey dat is één woord alleen zo so grafisch ze hebben ze zo so... uit elkaar gehaald. Punt. Da Ki ein lacha davar she ein michina she ein michina utan ablachim. Azay. Acht shemetu ba eretz Edom. We gooien alamot kulam hem if elam lachim. Geweldig, geweldig, let op wat hij ons nu zegt. Zeven naar de punten. Goed. Daar weet. Je gaat daar waarschijn met dat er niets bestaat wat er niet komt uit de zeven koningen die doodgingen in het land van Edom. Met andere woorden, alles komt van die zeven koningen, van die zeven onderste uh, van de um, wereld. Nekudim die dood ging. We horen alamot kolam en alle werelden samen zijn van het van het aspect van deze koningen. Zie wat hij zegt ons. Let op wat hij ons nu zegt. Dus eigenlijk, behalve Yeshua, alles is kom van de gebroken Kilim. Geen ziel, geen mens en geen wilden die zijn nadus na het breken van de Kilim, van de wereld Gudim, die deze koningen niet in zich dragen. Want alleen Yeshua komt van de ketter, van de gardeketter, En dat was niet gebroken en niet onbeschadigd. Maar de rest alles heeft in zichzelf deze, van deze koningen. En daarom is natuurlijk een zeer kinderlijke zaak, een kinderlijke houding. On wetenheid, om een zekere heiligheid toe te kennen aan iemand die uh, bij wie die is draagt in zichzelf deze koningen. Dus iedereen en allen behalve Yeshua. Laat staan dat men nog uh, gaat nog uh, bidden aan een beeldje van een of een andere, van die mensen, of een vrouw, of een man, die de drager, de draagster is, van deze koning. Ja, Zelfs als die mens zichzelf volmaakt gecorrigeerd zou hebben, het blijft wel, die blijft wel dragen van deze koningen. Want tot de Gmartikon, niemand kan zich, Zuiveren volledig, zodat on de dood blijft voortbestaan, nog tot de gmartiekoon. Dat betekent dat er zijn wel van de koningen bleven, van 32, leva even, het haard. Blijft bij elke mens, geen mens kan zichzelf bevrijden van, van het hart, en dat is genoeg, deze correctie, dat er alleen maar het stene onder blijft. Het ze hangt, zo als het ware, maar dat is dan volledig, dat is wat aan ons gegeven is. Maar geen mens, geen heilige in deze wereld, geen profeet, heeft deze koningen volledig in zichzelf gecorrigeerd. Yeshua is wel, komt van deze kracht, Yeshua komt van boven. Let op wat ik zeg. Yeshua komt van, van boven, van de hemel. Yeshua komt van zijn ziel, komt van de... Uh, we kunnen zeggen, alle, alles komt van boven. Alle, elke ziel komt van... Uh, Malgoed, in ieder geval van... Uh, Absoluut. dat uh, is dan dat uh, distributiecentrum. Maar natuurlijk kunnen we op deze manier zeggen. Maar wat ik bedoel met boven, van boven, bedoel ik boven de koningen. Boven deze gebroken kilim die, uh, waaruit wij allemaal bestaan. Alleen Yeshua. Dat is wat wij ook leren hier. Niets bestaat, dat er geen, uh, niet opgemaakt is uit deze koningen, die dood gingen. Zie dat. Maar Jeshua ging niet dood. Dat, was, dat is de, uh, dat uh, is uh, voldoende reden om Yeshua aanhechten aan Yeshua vene im eilu amlachim loha, ju metim negen u batlim asim klipot mehem haju hem atsmam mevororim u we lagen Joods riech in leidbarer, lechum, tikoen, klaar. Let op, in die zeggen ons. en zie hier acht. Iem, Eilu, Lachim, hadden deze koningen, als, we, um, zouden deze koningen niet dood gingen, en niet opgeheven werden, de regel negen. Dus niet, eh, uh, met betekent opge opgeheven, of in de zin van, granuleerd zijn. Wenaazien klipoot met hen, en dat van hen, en dat van hen klipoot zijn geworden. Zij viel in, in de klipoot dus. Ajoep, Hemanswam, let op, dan zouden zij zelf, uh, uitgezocht worden, en gecorrigeerd zou, zou, zouden worden. We logen en dan zou dan niet nodig zijn om iets maar, absoluut niets, niets uh, gecorrigeerd uh, te, te, moeten, te, te moeten hebben, te moeten zijn. duidelijk. Dus als, kijk, dat was, licht kwam van die koningen, licht kwam naar die koningen, ehm, um, eh, uh, Abzaak. en eigenlijk was het net zoals Gmartikoen de toestand, alleen zij konden het, niet, konden het dat licht niet aan, de zeven onderste konden het licht niet aan, daarom gingen ze dood. Maar eigenlijk, als hadden zij dat licht wel kunnen on, kunnen, uh, aan, aan kunnen aangekund, uh, dan zou dat wel Gmartikoen zijn, want het licht eigenlijk kon doorheen komen tot de tot de met de assia. amnam Kivan venit patlu, het badloo, p'hinata ze hem valken ze rijk zijn baru wijd sarfu elf wijd Lavnu koljak dusha ašerbahem, wie is hasigim hasigim lemata šemaklipot, oha hashe yushlam habirur wa haci ruf aze legam reit valef, velo is aar šum nitsuc lemata, wie holjanitsuc duša yalu. Aziësharoo, alsiegem asigim Levadam dertin lemata, belti, ha jut klaal. Waar ziet kajem? Hapasug, balah, maavet lanetsch, wezei biat, hamashiach. Bim bimenu. Geweldig, in paar woorden, in vier regeltjes, hoe hij ons dat klaar alles, het doel van de schepping. De correctie van de wereld en de marticoon, kijk, let op in hoe geweldig wat hij ons, ha, hoe de manier waarop hij zegt. Amnam, echter, kiwanche aan aangezien zij doodgingen, we niet batlu en werden teniet gedaan of opgegeven. We naassamen hem geen klipot en van hen is het geworden het aspect van klipot. Zij vielen in de klipot, en dat dus klipot zijn geworden. Welke en daarom? Zerich is het nodig, şey taknu dat zij gecorrigeerd zullen worden. Weet barru, let op hoeveel uh, uh, predikaten zijn, dat zij, welke werkwoorden werk zij gebruikt, let op, dat zij gecorrigeerd zullen worden. Weet barru, en dat zij uitgez, uitgezocht zullen worden. Weet sarfu en zullen... Uh, gezuiverd worden. Drie hebben wij al, de regel elf. We het lav no en geweten zullen worden. We blank, wit geworden zullen worden. Al het hele, het, al het helige dat in hen is, op deze manier moet uh, gecorrigeerd, uitgezocht, uitgezuiverd en uitgewit worden, dat in hen is. Weesha, roe, elef, let op, en de contaminatie, dus afval, zal, zal, zal, zal uh, overblijven, beneden, welke welk afval zijn, de klipot. Hoe gaat ze je schlaam, en wanneer, die, wanneer tot volto, volbracht zal worden, de beroer, let op, deze uit, uitzoeking en wat en deze zuivering, helemaal, wanneer het helemaal zal uitgevoerd zal worden, twaalf. We looije s'ar shum du en zal niets absoluut geen, helemaal geen vonk van het Heilige beneden zo over achterblijven. We hoor en zoet, od, en alle vonken van het Heilige zullen opstegen. Az let op dan je s'aruwa sigim le lemata, dan zullen de restjes de de sigim, de contaminatie, is de, niet de contaminatie, de afval, dat afval wat overblijft, zal beneden, alleen maar afval dan zal beneden blijven, zonder absoluut zonder levenskracht. 13. je het kayem en dan zal tot vervulling komen het vers, Balaam en de dood is Opgeslorpt voor eeuwig. We zijn hier achar bij de Mashiach, bij Mehera ben Jameen. En dat zal zijn, let op wat die zegt ons, en dat zal zijn na de komst van de Mashiach. Bij Mehera ben Jameen. Spoedig, mocht het spoedig zijn en in onze dagen. Zo zegt hij dat. Bij Mehera ben zie hoe hij geeft ons aan eigenlijk de hele, het hele traject tot het einde, dat alles gecorrigeerd wanneer alles gecorrigeerd zal zijn die koningen, die, die, die, die gebroken uh, die dode koningen, dus die dood omdat de kilim zijn gevallen in de Lagerweel, wereld, dus in de bia en massaag werd gebroken, en allemaal om vervolgens uh, gecorrigeerd te worden, gezuiverd te worden, tot een bepaalde punt, waarbij alleen maar restjes afval, als het ware, over zal blijven. En dan zal Mashiach komen, en met, samen met zijn komst zal hij alles volbrengen, de restjes zal hij volbrengen, hij zegt het hier niet, maar eh, dat het, eh, natuurlijk blijven er geen restjes eh, over, de klipoot zullen natuurlijk niet, over, niet overblijven. Ook die restjes wat wij niet in staat zijn, waar wij geen kracht hebben, hier op aarde om ze te corrigeren. Ook zij worden dan door het licht van Mashiach gecorrigeerd zullen worden. En dan zal geen plaats meer overblijven voor de klipoot. En dat is wat hij zegt. En dan het Avetlanetsig, wat de profeet zegt. Dat de dood is Opgehouden te bestaan. De dood is uh, opgeslorpen, letterlijk, voor eeuwig. En het is interessant hoe hij, die grote profeet, Garius, als ik me niet vergis, hoe hij dat gesteld heeft, heeft dat opgemaakt, deze, dit vers, uh, in het verleden tijd. Dus niet het zal. Uh, in de toekomst, maar in het verleden tijd, want het is voor hem al een voldoende feit dat het in realiteit, we zien dat het dat nog niet zo is, is een kwestie van, uh, van uh, onze waarneming, waarbij we dat zien, dat het nog niet zo is, door onze niet gecorrigeerd zijn. Maar in de ogen van Hashem is het alles gecorrigeerd en perfect, de wereld is net zo perfect als bij zijn schepping alleen, uh, wij moeten dan het laatste finishing touch doen om het af te maken.